10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpersoek. Sinds vanmorgen vroeg is er al zo'n 8 miljoen euro opgehaald voor de Filipijnen. Maar de vraag die veel mensen bezig blijft houden is... wordt dat geld allemaal goed besteed? Straks in Goedemorgen Nederland hebben we het erover. Nu is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In en rond Nijmegen zitten duizenden mensen zonder stroom. Rond half negen viel in het gebied de stroom uit. Getroffen zijn delen van Nijmegen en omliggende dorpen als Beek, Millingen en Beuningen. De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. Vrijwel alle speelgoedwinkels stunten met aanbiedingen die dat helemaal niet zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, die vergeleek prijzen van populair speelgoed in november met die in juli. Blokkerbol.com, Intertoys, Toys XL en Weekamp bleken de zaken te rooskleurig voor te stellen. De winkels stunten met een aanbieding, terwijl het speelgoed in juli nog minder kostte. Alleen bij VD gaat het volgens de Consumentenbond goed. En daarom krijgen die wat lekkers, maar de rest de roe. Nou, we hebben in ieder geval vo volledig in de lijn met Sinterklaas... een, een surprise gemaakt uh, voor de bedrijven. Die is vandaag naar u opgestuurd. Uh, dus uh, er zaten grote dozen bij uh, de blogger, de Intertoys... Uh, de Bol.com, XL voor de deur en de w uh, En de V&W krijgt ook een mooie doos. Maar daar springt wat aardiger uit dan uh, de hoeveel die de rest van ontvangen. De Nederlandse schaatsploeg die in Salt Lake City is voor de wereldbekerwedstrijden schenkt 5555 euro aan Giro 555 voor de Filipijnen. Dat hebben de schaatsers laten weten aan de NOS. Namens het hele Nederlandse schaatsen geven wij voor Giro 555 555 euro voor de Filipijnen. De schaatspakken die de achtervolgingsploegen in Salt Lake City droegen, worden geveild. De rijders hebben er een handtekening op gezet. Vandaag, tijdens de grote nationale tv-actie voor de Filipijnen, kan er op de tenus worden geboden. Syrische opstandelingengroepering Al-Tawid meldt dat haar leider is omgekomen. Al-Tawid is de belangrijkste verzetsgroep in de grootste stad van Syrië, Aleppo. De leider raakte vorige week gewond bij een bombardement van het regeringsleger. Hij overleed vannacht aan zijn verwondingen. De dood van de leider Saleh is een nieuwe tegenslag voor het gewapende verzet. De afgelopen tijd heeft het regeringsleger terrein gewonnen onder meer bij Aleppo en de hoofdstad Damascus. Televisiezender Fox zendt komend seizoen de oefeninterlands van het Nederlands elftal uit. Ook het bekervoetbal en het duel op de Johan Cruijffschaal zijn op de commerciële zender te zien. Fox heeft er over voor vier jaar overeenstemming bereikt met de KNVB. Nu liggen de uitzendrechten nog bij SBS. De wedstrijden zijn op Fox voor digitale abonnees gratis te bekijken. Het weer nog grijze, en nevelig. In het zuidoosten en oosten kan af en toe de zon doorbreken. In de avond in het westen regen. Het wordt 5 tot 10 graden. Er is Verkeersinformatie, Helene de Geest bij de ANWB. Er staan twee files, eentje in Noord-Holland op de A22... van Beverwijk naar Velzen bij IJmuiden, twee kilometer. En een wat langere file op de A27 van Breda naar Utrecht... tussen Knopend-Gorkum en Lixmond, zeven. Er staat een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En zometeen in Goedemorgen Nederland schakelen we met het Omroepmuseum... het middelpunt van de Giro 555-actie voor de Filipijnen. We horen de laatste stand van zaken, nu eerst de ster.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 Zwitserland, dat valt bij ons helaas onder de rest van de wereld. Oh? Uh, Internetten, bellen en sms'en verrekenen we daar achteraf. Klote. Ja. De rest van de wereld. Ja, sorry meneer, ik kan er even niets anders van maken. Toch raar, ik weet het zeker. Het, een, een superbusiness, heel Europa...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. Ja, wat gebeurt er allemaal met dat geld dat vandaag wordt opgehaald voor de Filipijnen? Komt dat goed terecht en hoe zit dat dan? Verder, de participatiesamenleving staat voor ordinaire bezuinigingen. Dat vinden veel ouderen want als je nu al kijkt dat de mensen er later moeten gaan betalen dat de kinderen voor de ouderen moeten gaan zorgen en het ochtendumeur van Hans Beum het is 7 minuten over 10 dit is het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland De samenwerkende hulporganisaties hebben tot nu toe bijna 8 miljoen euro opgehaald... voor de slachtoffers op de Filipijnen. En we staan nog maar aan het begin van deze grote actiedag. Maar als zometeen al die miljoenen besteed gaan worden... hoe kan die hulp dan het beste worden verleend? Joost Herman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar humanitaire hulpverlening aan de Universiteit van Groningen. Hebben dit soort actiedagen zin? Ik denk het zeker vanuit de optiek geredeneerd dat het hartverwarmend is dat zoveel Nederlandse mensen, mensen in Nederland zich solidair tonen met mensen in andere wereldgebieden die zo in nood zijn. En wie de humanitaire geschiedenis van Nederland bekijkt kan ook zien dat dat vrij continu, vrij constant is in die, in die Nederlandse betrokkenheid met de rest van de wereld. Ja, u bent hoogleraar, humanitaire hulpverlening, met andere woorden. U heeft verstand van dit soort acties, onder meer. Ik hoop het. Uh, we hebben ook een actie voor Syrië gehad, nog niet zo heel lang geleden. Dat liep voor geen meter. Waarom dit dan weer wel? Nou, ik denk dat er sowieso dan even een onderscheid moet worden gemaakt... tussen natuurlijke, natuurrampen en rampen die door menselijk handelen worden veroorzaakt. De, de, het politieke moeras in Syrië en alle politieke machtsspellen die daar gespeeld worden... stuit mensen sowieso tegen, tegen de borst. En dat is uh, een ander geval wanneer het, betreft om, uh, wanneer het gaat om natuurgeweld. Uh, dat, uh, dat ligt uh, mensen veel, uh, uh, veel meer nabij aan het hart. De, de willekeur daarvan, de, de onverwachtheid... en misschien toch ook wel de gedachte... ach, dat zou ons ook wel eens kunnen treffen. Maar in beide gevallen denk ik dat het belangrijk is... Uh, ook aanhakend aan de SHO-actie vandaag... Dat, dat de benadering uh, niet helemaal strookt met de complexiteit... die zowel man-made conflicts als uh, natural disasters uh, laten zien. Hoe bedoelt u dat? Wel, het gaat hier om dat uh, in de Filipijnen... Uh, in dit geval dan de Filipijnen is er sprake van een, een overheid... die uh, normaliter compleet verantwoordelijk zou zijn... voor het lenigen van, uh, van nood van de eigen bevolking. Dat lukt niet, uh, omdat ze niet uh, helemaal fatsoenlijk kunnen functioneren... Er is een gebrekkige infrastructuur, er is structurele armoede... en er is ook nog een politiek conflict gaande. Met andere woorden, ook deze natuurramp is veel meer complex... dan, uh, dan in zo'n prachtige actie als uh, vandaag naar voren kan worden gebracht... Ja, want, want hoe kun je ervoor zorgen dat die hulp verder komt dan de havens... of in de gebieden die gewoon gemakkelijker te bereiken zijn? Nou ja, dat is dus heel moeilijk. En, en dat, dat stuit me dan ook enigszins tegen de borst... Uh, ten aanzien van, van dit soort acties waarin de suggestie wordt gewekt. Ook aanhakend op eerdere discussies. Uh, dat de suggestie wordt gewekt, u geeft een euro en wij besteden die uh, compleet. Zo werkt het uh, ook in natuurrampen helemaal niet... Eerst en vooral is de Filipijnse overheid verantwoordelijk. Uh, en ten tweede is de United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs verantwoordelijk voor de coördinatie. Ja, maar en dan wil ik toch op die ene euro even inhaken. He? Die euro waarvan u zegt, uh, ja, dat werkt dus helemaal niet zo dat die ook helemaal aankomt. Wat, uh, hoeveel cent dan wel? Nee, dat kan ik nu niet zeggen. Dat, dat vind ik een hele slechte benadering van de discussie. Uh, die maar u zegt dat die euro niet helemaal aankomt. Nee, maar dat ligt in de logica der dingen. Uh, er is een, een, een enorme natuurramp uh, heeft plaatsgevonden. Men probeert als eerste in kaart te brengen wat de noden zijn. Uh, dat doet uh, de Filipijnse overheid samen met de Verenigde Naties. En vervolgens wordt in de zogeheten cluster approach uh, worden er plannen gesmeed om, uh, om aan de meest directe behoeften te voldoen. En vervolgens moet men logistiek gaan zien hoe dat, hoe dat ja. het beste naar voren kan worden gebracht. Nou, dat, dat zijn allemaal schijven waar langs die hulp uh, noodgedwongen moet lopen. En daarbij zijn organisaties uh, betrokken en die hebben allemaal hun eigen, hun eigen overheid, hun eigen apparaat in stand te houden. Hun eigen Ik achterban? Vind, uh, nou, de achterban is uh, de, de donateur die natuurlijk heel graag wil zien dat zij een euro compleet aan hulp wordt besteed. Maar ik denk dat deze organisaties veel reëler en eerlijker moeten zijn... in communicatie richting die achterban, dat dat per definitie niet mogelijk is. En dat er een bepaald percentage overhead, verlies, uh, corruptie... Bij, bij de ontvangersblokkades uh, door rebellen die, die vrachtwagens met, uh, met spullen inpikken, dat dat in de complexiteit van zo'n ramp uh, gevangen zit. En dus je, je zegt dus... eigenlijk van wel geld uh, geven, maar ook het eerlijke verhaal erachter, dat het nu eenmaal een buitengewoon ingewikkeld, ingewikkelde situatie is. Zonder meer, en ik denk dat, dat de Nederlandse bevolking, ik, ik uh, haak al aan aan de geschiedenis van Nederland op het humanitaire vlak, uh, dat de Nederlandse bevolking daar heel wel van bewust is. Alleen dat de afgelopen jaren met Syrië, met aardbeving in Pakistan, in, in Iran... er veel te veel nadruk is uh, gelegd op... als er maar niks aan de strijkstok blijft hangen. En dat is, dat is uh, sowieso een verkeerde benadering. Dus stop met het praten over die strijkstok. Ook als gever. En accepteer dat niet ja. iedere euro volledig kan worden besteed. Maar blijf wel... Uh, je hart en je portemonnee openstellen. Maar natuurlijk, vraagt de jaarrapporten op van al deze organisaties... die keurig bezig zijn met hun, met hun verantwoording... maar vraagt niet van deze organisaties dat ze één op één... dat geld effectief kunnen doorgeven, nee. want dat is niet zo. Hoe zinvol is het dat daar nu vanuit de hele wereld... vele honderden hulporganisaties groot en klein zo'n gebied intrekken? Nou, dat is een ander aspect van, van de humanitaire hulpverlening... dat nog steeds aan verbetering voor verbetering vatbaar is... En officieel is naast de nationale regering dus de United Nations aangewezen als zogeheten coördinerende eenheid. Um, de facto willen heel veel organisaties eigenlijk niet gecoördineerd worden. Uh, heel veel organisaties willen toch het liefst zelf uh, hun hulpplannen in elkaar steken, er naartoe gaan en graag ook in het zicht van de camera heel effectief bezig zijn in het verspreiden van hun hulp. Omdat het hun relatie met hun achterban, met hun donateursachterban, uh, verstevigt. Ja, de acties zonder grenzen doet dat, hè? Die ja, doen niet uh, mee aan die samenwerkende hulpacties uh, van Giro 555. Zij zeggen, we zijn onafhankelijk, we kijken zelf ter plekke uh, wat de problemen ja. zijn... en vragen dan aan onze donateurs ja. geef geld. Is dat een betere manier? Nee, dat vind ik helemaal geen betere manier. MSF is wel het mooiste voorbeeld van inderdaad die, die eigenstandigheid en die zelfstandigheid. Dat men op basis van een korte termijn plan zegt... er moet medische hulp geleverd worden. Wij weten hoe we dat het beste moeten doen, dus wij doen dat ook. En we vragen apart geld daarvoor. Maar dat doet onrecht aan... Wederom die complexiteit van dit soort, van dit soort rampen. En de Artsen Zonder Grenzen heeft er ook fouten mee gemaakt in het verleden. Dat, dat daarbij voorbij wordt gegaan aan de centrale coördinerende rol van de Verenigde Naties, die absoluut noodzakelijk is om dublures te voorkomen, om zinloze handelingen te voorkomen, om ook gevaar voor hulpverleners te voorkomen die absoluut niet weten in welke gebieden ze zich begeven, vanwege de politieke complexiteit en dergelijke. Ik kan me voorstellen dat de samenwerkende hulporganisaties uw verhaal te genuanceerd vinden. Wel waar, maar te genuanceerd. Gewoon die. We... Ze willen gewoon vragen aan de mensen. Uh, geef geld, het komt aan. Misschien niet allemaal, maar het, het, het komt allemaal goed. Ja, dat is. Niet dat veel is veel nuance. Het, ja, dat, uh, dat is misschien uh, richting uh, de, de, de grotere gemeenschap van mensen die geld willen geven. Uh, het makkelijkst, maar niet het eerlijkst. Omdat je dan altijd achtervolg zal blijven door door die verhalen van ja, maar jullie hebben nog 40 miljoen op de plank liggen... wat helemaal niet eens gebruikt is. Is er onderzocht dat als je het eerlijke verhaal vertelt... dat niet iedere euro tot achter de comma uh, terechtkomt op de plek... Uh, waarvan je hoopt dat het terechtkomt... dat mensen dan toch blijven geven, als je maar eerlijk bent? Ja, in, de post, in het post-tsunami-tijdperk, de grote tsunami ja. in Indonesië 2004 was het. Daarna is ontzettend veel onderzoek gedaan... naar inderdaad de relatie tussen donateur, hulpverleningsorganisatie... en de manier waarop ze die gelden hebben ingezet. En ook hoe ze gelden op een gegeven moment niet eens meer konden inzetten... omdat ze gewoon te veel hadden. En daaruit is gebleken dat er toch wel een enorm draagvlak blijft bestaan... onder de Nederlandse bevolking in dit geval... voor dit soort hulpacties op basis van die professionaliteit van onze organisaties... Nederland mag heel trots zijn op het feit dat we ontzettend veel... professionele humanitaire en ontwikkelingsorganisaties ja. hebben. Tot slot, uh, een kort antwoord graag. Bij welk bedrag zegt u dit is een succesvolle actie? Er is nu 8 miljoen binnen. Voor, voor, de, voor, voor de actie zelf uh, is geen bedrag te noemen. Maar ik denk dat als je 40, 50 miljoen ophaalt... dat, uh, dat Nederland het weer heel goed gedaan heeft in ver vergelijking met andere landen. Uh, dan komt deze actie in dat lange rijtje van uh, acties... die de afgelopen decennia gevoerd zijn. Ja, dat Joost kan heel veel goede dingen gedaan zijn. Ja, ja, meneer Herman, dank u wel. Hoogleraar Joost Herman was dat hoogleraar Humanitaire Hulpverlening... aan de Universiteit van Groningen. Alsjeblieft.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 zoek het maar uit. je voelt de spanning. zolang mogelijk thuis blijven wonen en als je dan hulp nodig hebt, wordt er eerst gekeken of familie of buren die hulp kunnen bieden. dat is de ouderenzorg nieuwe stijl. want dit kabinet gaat uit van eigen kracht en dat geldt dus ook voor ouderen. Hou het niet Theo. Wij zijn uh, ontzettend blij. Vijftig leden van de seniorenvereniging van Beuningen bij Nijmegen... zitten in een zaaltje van het dorpshuis... en worden bedankt voor het vrijwilligerswerk dat ze het afgelopen jaar hebben verricht. Ik ben gestopt met werken en ik ben een beetje gek thuis. Ik vond het verschrikkelijk. Hans van Hees is 62 en één van hen. Ze is vrijwilliger in een museum, een kerk, een verzorgingshuis... en een welzijnsstichting voor ouderen... En daarmee heeft ze drukker dan voor haar pensionering. Ik denk over het hele land genomen, als er geen vrijwilligers zou zijn, dan ligt Nederland op zijn gat. Maar bijvoorbeeld hier in dit dorp, wat ligt er dan op zijn gat? Nou, veel, heel veel. Ik weet bij de Aldersteek zijn er rond de 60 vrijwilligers. Dat is een verzorgingshuis en vind ik echt heel uniek. Als die er morgen mee ophouden. Dan kunnen de verzorgenden de, de leuke dingen niet meer bieden aan de ouderen. En dan noem ik bingo, uh, kerststukjes maken, paasstukjes maken, een uitje, even een wandelingetje, kopje koffie drinken. De participatiesamenleving is in Beuningen al staande praktijk. Ik uh, uh, doe op dit moment bijvoorbeeld drie keer in de week koken voor mijn buurman, omdat hij uh, het tafeltje-dekje niet kan betalen. Maar de vrijwilligers van nu hebben angst voor hun eigen toekomst. Nu de overheid nog meer verwacht van vrijwilligers en mantelzorgers. Niet meteen bij de overheid aankloppen en zeggen, wilt u dit voor ons regelen? Maar kijken of ze dat zelf kunnen organiseren. Heel veel mensen realiseren zich al lang dat die overheid lang niet meer kan zorgen voor al die elementen in de sociale zekerheid, gezondheidszorg, die zo... Normaal leek in het verleden. Nou, als ik die Mark Rutte op televisie zie met die smile, dan ga ik al over mijn nek. Want als je nu al kijkt dat de mensen een relator moeten gaan betalen, dat de kinderen voor de ouderen moeten gaan zorgen. We hebben met onze dochter wel eens een keer over gehad. Ja, ze zegt hoe moet ik dat allemaal gaan doen. Ik wil het wel, maar het moet ook kunnen om twee mensen. Te verzorgen. Ik heb een dochter die woont in Zwolle. Ik heb een dochter die woont in Bemmel. Ja, die komen niet zomaar even iedere dag even langs om jou de trap af te helpen. Kinderen zijn veel mobieler geworden dan vroeger. Kunt u het zich voorstellen dat je tegen je eigen kinderen zegt... zou jij me niet kunnen helpen, want anders dan, dan red ik het niet? Dat zou ik niet graag bellen. Ik dat het, dat het niemand van ons direct wil. Je kan je niet voorstellen dat je dement wordt, bijvoorbeeld. Dat kan ook niet iedereen verzorgen. Zou je het je kinderen willen vragen? Het is gewoon geen optie om de kinderen ons te laten verzorgen. Onze, onze maatschappij is daar niet uh, na, op, op ingesteld. Dat vraagt nogal wat. ja Ik zou bijna zeggen, opoffering van kinderen ook. Om, om, om mantelzorg te verlenen aan hun ouders. Als ze zelf nog in de kinderen zitten of, of een carrière nastreven. Ik heb voor 14 jaar terug een heel oud huisje gekocht samen met mijn dochter. Met de redenatie, mijn dochter was net getrouwd. Als wij nou naast elkaar wonen, kunnen opa en oma mooi voor kleinkinderen passen. Terwijl ik daar heel veel tegenwerking gehad heb van de gemeente. Want die roepen wel hard, wij moeten dat bevorderen. Maar als je een vergunning vraagt om een dubbele woning van te maken. Dan hebben ze een hele een keer geen tijd meer. Daar heb ik zelf meegemaakt. De actieve Beuningse senioren roemen de gemeenschapszin in een dorp. Maar er is ook veel wantrouwen tegenover de overheid... die in de ogen van velen gewoon wil bezuinigen. Het is namelijk zo eh, dat iedereen die wat achter de hand heeft... naar rato moet bijdragen in de zorgkosten. En ja, daar maak ik me wel eens druk over. Of althans, ik denk erover na. Ja, want dat betekent dat je wellicht straks je spaarcentjes eh, moet opsoeperen als je in een verpleeghuis terechtkomt. Dan denk ik er toch wel over om eh, te zorgen dat ik of zo weinig geld in huis heb of op de bank heb staan, dat die zorgkosten voor mij niet hield zijn. Dan moet je het geld wegsluizen. Dat zal dan inderdaad gebeuren. Er zijn twee instanties waar ik liever het geld niet naartoe breng. En dat is op de eerste plaats de belasting. En op de tweede plaats uh, die zorginstellingen, die ook kapitalen kosten. Rekenen, dat kunnen de Beuningse ouderen wel. En sommigen tellen ook hun zegeningen. Ik zit dus in die doelgroep van de babybommers en die zijn zo uh, talrijk. Wij hebben het heel goed allemaal. Wij tennissen nog, wij wandelen nog, we fietsen nog, we hebben we gaan uit eten wanneer we willen. So Ik heb uh, 45 jaar gewerkt. Nooit eigenlijk in een ziektewet geweest. Ik heb mijn pensioenpremie betaald. WO-premie, VUD-premie. Allemaal dingen die al afgeschaft zijn. En die opgesoupeerd zijn door aan de pensioenfondsen. Noem ze maar op. De voorzieningen bestaan niet meer. Ik heb er niet van kunnen profiteren. Ik heb er altijd voor moeten betalen. Hans van Hees die in het verzorgingshuis ziet hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben en te houden, heeft één angst. Ja, tot je gaat vereenzamen, verpieteren. En dat vind ik heel erg. En we staan nog midden in het leven, alle twee, maar je weet nooit... Een reportage van verslaggever Harm van Attenveld. Morgen deel 2 in zijn serie over de participatiesamenleving. Vragen en opmerkingen zijn nog steeds welkom op goedemorgennederland.caro.nl. Zometeen, hoe gaat het met de nationale actie van de samenwerkende hulporganisaties voor de Filipijnen? Maar nu eerst, toch een humeur van Hans Beum. Die dappere mannen en vrouwen van Greenpeace zitten in een raar probleem dat grotesk uit de hand dreigt te lopen. Ze kennen natuurlijk het risico van vechten voor grote zaken, zoals een beter milieu, minder rotzooi op of opwarming van de aarde. Hun doel is een gezondere wereld voor de gehele mensheid. Om je leven daaraan te geven is moedig, onzelfzuchtig en verdient lof. Natuurlijk zijn er zware tegenstanders. Het grootkapitaal en de regeringen die lucratieve deals hebben met het grootkapitaal. De laatste grote actie in september was tegen olieboringen in het Poolgebied. Een platform werd beklommen. Dat had Greenpeace een jaar geleden ook al gedaan... en toen waren de activisten een paar dagen vastgehouden. Dat is de gebruikelijke gang van zaken. Je mag vrijheid van mening en protest gebruiken... om je stem te laten horen en misstanden aan de kaak te stellen... En nadat de wereld dat gezien en gehoord heeft, is het punt gemaakt. Maar nu zijn de dertig activisten overgebracht van Moermansk naar Sint-Petersburg... en worden ze beschuldigd van piraterij. Daar staat vijftien jaar voor in een Russische gevangenis. Piraterij is toch een uit zijn voegen getild begrip voor een protest laten horen? Nederland is inmiddels naar het Internationaal Zeerecht-tribunaal gestapt. Maar Rusland heeft aangegeven de autoriteit van dit tribunaal in deze zaak niet te erkennen. Rusland heeft zijn eigen onvoorspelbare manier van met mensen omgaan. In 1974, de communistische tijd, liep ik met mijn vriend te fluiten in de ondergrondse van Leningrad. We werden achtervolgd in de trein, kregen een hand gemeen met mannetjes... die een pasje omhoog hielden en werden later staande gehouden... door een hogere KGB-agent. We liepen het risico naar Siberië te worden verbannen, zei hij in goed Duits. Want fluiten in de metro mag niet. We lachten hartelijk, maar op een bepaald moment... begonnen we de ernst van de zaak in te zien en draaiden 180 graden bij. In 1985 begon de glasnost, openheid... En perestroika, hervormingen. Om op één lijn te komen met het leven en denken van West-Europa. Het lijkt de laatste tijd wel alsof het moderne, kapitalistische Rusland... in de omgang met burgers teruggaat naar oude tijden. En dat zei Hans Beum morgen in het ochtendhumeur van Mart Smeets. We gaan schakelen met het Omroepmuseum Beeld en Geluid... hier om de hoek op het Mediapark. Daar is al vanaf vanmorgen zes uur NOS-collega Mino Remmers... bij de Giro 555-actiedag voor de Filipijnen. Goedemorgen, Mino. Goedemorgen, Wouter. Wie zijn er allemaal bij jou? Nou, er zijn wel wat bekende Nederlanders. Er lopen heel veel zwarte t-shirtjes met Giro 555 rond. Af en toe een optreden. Nu staat er een soort Zwarte Piet te zingen. Maar het is nou niet zo dat je moet zeggen... er staat hier een lange rij wachtende mensen met, die de beurs komen trekken. Af en toe druppelt er zo iemand binnen met een initiatief. Vanmorgen wel een paar grote bedrijven gehad die met checks kwamen. En ook een gemeente, 10.000 euro van de gemeente Maasluis onder andere. Ja, en dan zijn er heel veel van die initiatieven. Hier bijvoorbeeld, hè, dat komt dan telefonisch binnen. Theater, de Tamboer, opbrengst van de voorstelling uit Hogeveen. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, veiling van uh, bekende Nederlanders, attributen. De Ajax Foundation, ook een soort uh, veiling. Ja, dat, daar krijg je allemaal een beetje zo van die Mies Bouwman-achtige gevoelens bij. Hè? Open het dorp, die kleine initiatieven, oliebollen bakken. En de opbrengst is voor Giro 555. Maar de organisatie hoopt wel dat alles bij elkaar dat toch een aardig bedrag gaat opleveren. En je kunt natuurlijk bellen met het telefoonteam. Waarin zitten bekende Nederlanders, veronder Mathilde Santing. Die net vertelde dat ze hier al eens eerder zat. Ik heb het eerder gedaan, hè? voor staan op tegen kanker. Dus ik weet nu zo'n beetje dat de computer veel voor je doet en die geeft ook aan wanneer je toch nog iets moet doen. En uh, ja, kan ieder moment weer een telefoontje binnenkomen? Ja, want dan wordt het een soort automatisch incasso meteen. Heb je ja. al wat bedragen kunnen noteren? Ja. Nou, ik ben echt net gaan zitten. hoor. dus oh, ja. ik ben net begonnen. Ik hoef maar... een telefoon, maar die is bij collega Buma. Ja, ja, die. Bij mij, ik wacht nog even, nee, maar het, het, het is in principe heel goed te doen, hoor. En uh, eigenlijk ook wel heel leuk om te doen. Kijk, daar gaat hij Nou, dat is dan iemand die Mathilde Santing aan de lijn krijgt. Net hier nog opgetreden, prachtig gezongen. Uh, dit is Mathilde Santing. Welkom bij de actie van Giro 555 voor de Filipijnen. Wat fijn dat u belt. En behalve bekende Nederlanders zijn er ook mensen van de Filipijnen zelf. Zoals de familie Vet, Lin Vet vertelde uh, toen ze hier naartoe kwam vanmorgen... waar zij oorspronkelijk vandaan komt en dat daar de ravage enorm is. Uh, we komen uh, uit Cebu vandaan. Dat is een uh, eiland uh, op de Filipijnen. Die... Nou, waar we nu die beelden van zien eigenlijk hier ook op de schermen. Yeah. Ja. Uh, en mijn moeder woont in Camotis-eiland. Er zijn drie uh, eilanden die hoort bij Noord-Cebu... En ook uh, zwaar getroffen zijn. Ja. Uh, ik heb uh, pas uh, van mijn moeder gehoord, want zij woont nog uh, op de eiland. Uh, na, pas na drie dagen van de storm, dat zij oké okay is. Via via ook gehoord. Maar pas afgelopen zaterdag heb ik persoonlijk met mijn moeder gesproken. Het was dus dik een week later pas. Ja. Nou, zo moeizaam gaat dat. Het is echt uh, zo moeizaam. In en, en Kamot is uh, nog geen elektriciteit, geen uh, goede verbinding... Dus het is heel, heel moeilijk. Maar gelukkig, de mensen zijn goed. Alleen de belangrijkste voedselbron zijn helemaal weg. Bananen, kokosbomen en zoete aardappels zijn allemaal weg. En maakt voor de mensen nog moeilijker. Nu staan jullie hier in beeld en geluid... waar de, de grote landelijke actie plaatsvindt. Wat, wat doet dat? Dat, uh, we zijn heel blij en, en echt, uh, ik ben echt geraakt dat voor een uh, klein land, Nederland, dat een uh, heel grote actie uh, uh, doet. We hopen dat uh, onze landgenoten, de slachtoffers, uh, kunnen weer uh, hun uh, leven en toekomst uh, heropbouwen. Gaat u er nog naartoe binnenkort? Ik ben uh, afgelopen februari geweest. Dus uh, ik denk dat nog uh, een tijdje. Uh, nog duur, want we uh, moeten ook nog sparen voor, uh, voor de ticket. En ook, uh, ik heb ook uh, veel geld gestuurd op dit moment, ook voor, voor de familie persoonlijk om uh, te helpen. Want zij hebben ook uh, uh, niet zoveel geld om uh, reis te kopen, bijvoorbeeld om uh, golfplaten te kopen voor uh, dak boven hun hoofd. Het lijkt me moeilijk om hier in Nederland te zitten. Het was heel moeilijk. Was, uh, echt al die beelden de hele tijd. Ik zat echt uh, in tranen voor de televisie. Dan heel verschrikkelijk. We nou, hopen dat dat bedrag wat hier aan het einde van de dag op de teller moet staan... dat dat een, uh, een flink bedrag is dan. We hopen ook dat uh, we kunnen, uh, heel veel uh, de Filipijnse mensen en slachtoffers uh, kunnen helpen. Lynn Vet was dat vanmorgen hier aanwezig met haar familie terwijl er de eerste checks binnenkwamen. 12 uur, dan is er de eerstvolgende tussenstand. En dan gaan we horen wat daar bij die dikke 8 miljoen bij is gekomen sinds vanochtend. Dankjewel, Mino. Mino Remmers was dat, NOS-collega vanuit het Omroepmuseum Beeld en Geluid hier in Hilversum. Tot zover KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1, Jeroen Wielaert met Lijn 1 van de NTR. Jeroen, de vraag van vandaag, zoals altijd, waar ben je? Ik eh, sta bij de NDSM hier in Amsterdam en ik kijk eh, naar een onderzeeër links van mij. Rechts het oude marineopleidingsschip Pollux. En ik vertel dat vanaf het dek van het schip. Het schip de Noordernij. Beter bekend als het schip van Veronica. De piratentijd. Dat straks in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Australische Inlichtingendienst heeft twee weken lang... het telefoonverkeer van de Indonesische president Judo Jono in de gaten gehouden... melden de Australische nieuwszender ABC en de Britse krant The Guardian... op basis van documenten gelekt door Edward Snowden. Uit de documenten komt naar voren dat Australië in augustus 2009... 15 dagen vastlegde wie Judo Jono belde en door wie die werd gebeld. De Nederlandse schaatsploeg die in Salt Lake City is voor wereldbekerwedstrijden... schenkt 55.155 euro aan Giro 555 voor de Filipijnen. Dat hebben de schaatsers laten weten aan de NOS. De schaatspakken die de achtervolgingsploegen in Salt Lake City droegen... worden geveild tijdens de grote tv-actie. De Syrische opstandelingengroepering Al-Tawid meldt dat haar leider is omgekomen. Al-Tawid is de belangrijkste verzetsgroep in de grootste stad van Syrië, Aleppo. En de dood van de leider is een nieuwe tegenslag voor het gewapend verzet. Afgelopen tijd heeft het regeringsleger terrein gewonnen... onder meer bij Aleppo en de hoofdstad Damaskus. En in de buurt van Cairo zijn zeker 25 mensen omgekomen bij een treinongeluk. Op een spoorwegovergang botste een trein tegen verschillende voertuigen. Er zijn tientallen gewonden, zeggen de Egyptische autoriteiten. De oorzaak van het ongeluk, 40 kilometer van Cairo, is nog niet bekend. En dat zijn de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Problemen zijn er op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij Lexmond kreeg een vrachtwagen een klapband, raakte daarbij van de weg... De rechte rijstrook is daar dicht en het levert een lange file op tussen knopend Gorkum en Lexmond 9 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via de A15 en de A2. En hier op Radio 1 neemt Jeroen Wilaert het over. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Wilaert. Morgen. Ik uh, ben nog uh, behoorlijk jong, maar oud genoeg om het meegemaakt te hebben. Eerst naar de platenhandelaar voor mijn eigen exemplaar van de top 40. De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Lex Harding was de man die de toppers van toen aan elkaar praten. Het was de jaren 60 dat uh, Radio Veronica eigenlijk het beste, het meest moderne inspeelde... Op wat toen de jongeren revolte heette. Maar wat door al die jongeren heel, heel uiteenlopend werd beleefd. Voor de meesten was het de muziek. Voor een minderheid was het protesteren. In ieder geval ging het tegen de gevestigde orde. En dat werd uitgestraald door Radio Veronica. Toch begonnen door een vereniging van ondernemers in de verkoop van radio's. Ik heb dat schip vaak zien liggen de afgelopen decennia. Uh, ik meen zelfs in Maastricht dat hij lag. Hij heeft uh, een merkwaardige hoeveelheid omzwervingen gemaakt. Als een soort vliegende Hollander. Dolend de Nordernij. En nu sta ik erin. In dat symbool. Symbool van een tijd van stoere piraten. Met een enorme impact. Na lange omzwervingen heeft het dus weer een thuishaven. Hier, de NDSM-werk. En wij nemen een kijkje bij dit icoon. Eh, vraag aan u. Wat is er met die rebelse programmamakers gebeurd volgens u? Is er vandaag nog de, de dag nog ruimte voor een ander geluid? Zou u eigenlijk ook wel weer een beetje willen piraten? Verlangt u terug naar die tijd van wel eer? Of gebeurt er in de tijd van nu juist ook weer voldoende revolutionairs? Je kunt over uh, bellen naar 0800 1121, 0800 1121, twitteren naar hashtag lijn, uh, hashtag lijn 1 en mailen naar lijn 1 apenstaartje ntr.nl. Inmiddels uh, sta ik in de buik van dat schip en in de bus zit Kees Man in het veld. Destijds nieuwslezer, toch Kees? Ja dat klopt. Hoe, hoe ging dat? Ja, dat was heel, uh, heel spannend. Want uh, dat ging nog met oude schrijfmachines. Hè? Ik moest luisteren naar de radiostations om nieuws op te vangen. En dan tikte ik dat uit. En dan stelde ik mijn eigen uh, nieuwsbulletin samen. En dat met zo'n oude schrijfmachine op een slinger het schip. Jongen, je wil het niet weten. Die wagen die bleef dan herhaaldelijk hangen. En dan had ik een mooie zin in mijn hoofd. En die gooide ik op papier. En dan had ik één zwarte vlek. Want dan bleef hij op één stand staan. De wagen, dat is dat de... ding waar het papier in gerold was, toch? Ja, <laughs> wat, ja. <laughs> ja. ja, en bij ieder tikje wat je deed, ging die wagen een stapje naar links. Ja. Jij deed dat vanaf de vroege jaren zeventig, toch? Ja, dat klopt. In uh, begin 1970 ben ik aan boord gekomen. Ja, en, en waarschijnlijk sta je nu op de plek waar ik één keer vreselijk over mijn nek ben gegaan. Ja, want uh, zo stabiel was het allemaal niet. Je moest wel zeebenen hebben, Kees. Ja, maar vooral in het begin is het natuurlijk erg wennen. En zeebenen heb ik zeker gekregen aan boord. Ja. Begin jaren zeventig. Uh, is het vuur er dan al niet enigszins af, hè? Gelet op uh, wat ik allemaal net vertelde, in ronkende taal over de symboliek en zo. Nou, nee, het, het werd alleen maar spannender. En er gebeurde nog steeds van alles. Ik weet niet of je kunt herinneren die rel rond Dennendal. Ja. En dat soort dingen. Dus Dennendal, dat, dat was dat open, uh, open verzorgingsinstituut. Daar ja, in precies. Met, met Karel Muller en uh, een meneer Dumas die dan moest medieer, medie, uh, als mediator moest optreden. En dat herinner ik me zo nog. En dat was 1972, 73, zoiets. Maar dat, dat nieuws moet je dus van Andermans nieuwszenders... Uh, van, of bijvoorbeeld ook van Hilversum uh, uh, oppikken... En, en je eigen woorden uh, samenstellen, ja. samenvatten? Ja, dus ik luister... Geen dan... telex aan boord? Nou, we hebben één keer telex. Dat is ook wel een leuk verhaal. Uh, we hadden geen gsm'tjes, niets verder. Hè? Dus het is moeilijk voor te stellen voor de jongeren... Uh, hoe dat was. Maar telex... dat, dat was toen uh, bijzonder om te proberen. Dat was een mogelijkheid om contact te hebben. Maar uh, dat werkte niet aan boord... omdat het schip slingerde. En de, de banen, de stralen... van een telex-zender... Uh, die, die lopen horizontaal. Nou, In ieder geval, de ene keer zat je erin... en de andere keer niet. En toen, toen we eindelijk een bericht hadden... ging het over de omzet van pingpongballen in Japan. Nou, geen Nederlander... die daarop op zitten wachten natuurlijk bovenop het nieuws, uh, bovenop de huid van die tijd. Uh, zou je het nog weer willen? Ja, zeker. Uh, vooral ook uh, de verantwoordelijkheid die je hebt en de zelfstandigheid. Want ik was gewoon het nieuws. Ik was de nieuwsdienst. Ik deed de redactie, ik stelde alles zelf samen. Ik was daar verantwoordelijk voor en ik, las, ik, ik sprak het uit. Hoofdredacteur ook nog? Ja, alles. Dat is echt piraten. Dat zonder was vergaderingen, echt... zonder bureaucratie. Ja, en snel werken, man. Maar dat was Veronica natuurlijk ook, hè? Ja. Ik kijk in de buik van het schip en ik kijk ongeveer naar de plek. Want ik moet je voorstellen, ik sta op een soort uh, balustrade onder het bovendek. En, en er is een verdieping onder met een prachtige rode vloer. En daar in de punt van de boeg zat jij daar eindredacteur, samensteller en presentator te zijn. Ja, en dan uh, aan de bakboordzijde. Ja, Als ik het goed heb. Ja. Wat dat betreft is het intern ongelooflijk veranderd. En dat komt ook door de inspanningen van Niemet. En die zit uh, tegenover jou in de bus. Ja, dat klopt. Terwijl ik nou naar boven ga. En probeer zo het schip te verlaten. Bij jullie mij in de bus te voegen. Terwijl ik van de trap af ga. Want er moet nog wel een beetje een betere loopplan komen, vind ik. Kan Niemet mij nou eens vertellen hoe dat zit. Zij is aan dit hele verhaal begonnen. Vertel. Ja, dat klopt. Ik ben uh, aan dit hele verhaal begonnen... omdat ik uh, onder de indruk was... en nog steeds ben van de symboliek van het Veronica-schip. Het was uh, integrerend voor mij... omdat het in de jaren 60 en 70 was... Er, uh, de thema vernieuwing, avontuur, uh, eigenzinnigheid. Hoe oud uh, was jij toen? Toen uh, 1974 was ik twee jaar. Ja, ja. Dus het moest je allemaal verteld worden? Nou, ik heb een uh, hoop gehoord uiteraard en ook gelezen. En uh, het was eigenlijk zo bijzonder dat in uh, de jaren 60 en 70 zoveel dynam dynamiek was. Dat mensen wilden vernieuwen dat uh, persoonlijke vrijheden belangrijk waren. Zoals uh, de geaardheid of de kleur of de smaak of de goddienst of de keuze voor politieke partijen. En uh, op een of andere manier... Uh, maakte Radio Veronica uh, muziek dat uh, de samenleving aansprak. Dat de samenleving in beweging bracht. En uh, dat sprak mij aan omdat ik nu ook de thema vernieuwing in mijn nieuwe project een plaats wil geven. Want wat voor project doe je? Wat, wat doe jij? Wat, doe jij? Wat, wat is jouw bedrijf? Ja. Veronica Schip, uh, dat is een uh, project waar een heel veel gaat gebeuren. Brede activiteiten, vrij breed in de zin van dat we debatten gaan doen. Talkshows, uh, muziek uiteraard, theater, uh, exposities. Uh, eigenlijk een vrij uh, breed scala van activiteiten... Uh, waarin ik vernieuwing wil aanbrengen. Dezelfde, eigenlijk het thema wat toen ook belangrijk was... In de jaren 60, 70. Dus in die zin ligt er wel een verband. Ik ben inmiddels in de bus, zit gezellig tegenover jullie. Ja, leuk! <laughs> in die zin uh, is er wel een lijn te trekken. Absoluut. Maar je moet nou ook niet denken dat Veronica alleen maar idealisme was. Het was vooral... Ad Bouwman, goedemorgen... Goedemorgen. Ben hey. ik alleen van Ik heb het aardig. Nee hoor. Hé, nee. Adje, ah. hey, <laughs> moet je dan zeggen. <laughs> <laughs> uh, het, het was, jij was een van de grote, uh, de grote um, technici, maar je maakte toch ook wel een deel uit van de geest van het schip. Ja, maar, maar iedereen een beetje die daar werkt. Het was toen, uh, we hebben het over de jaren zestig, toen ik erbij kwam. Alleen al het feit dat uh, iedereen werd toen Ruudje genoemd, Kareltje, Tinusje. Ja, en ik was de, de, de nieuwste die daarbij kwam. Ik was toen 18. En dat was Atje. Alleen, dat is altijd gebleven. Een beetje, beetje, beetje, jongens, die... beetje jongensachtig allemaal, hè? Want dat ja, was er natuurlijk feertje, ook. Het was zo. Je had ook uh, tante Anna uit de keuken. En die werd ook genoemd in de programma's. Uh, die moest dan de studio binnenkomen als ze met koffie kwam of wat dan ook. Iedereen werd er een beetje bij betrokken. Werd ook verteld op de radio. Nu zou dat niet meer kunnen, maar als je een uh, nieuw bloesje aan had, van oh, als heeft een nieuw bloesje aan of Ruud heeft een uh, prachtige nieuwe broek, en zo, uh, of Ruud vond die plaat goed, of Karel vond dat een leuke plaat, dat werd allemaal verteld op de zender, dus ja, je kreeg al gauw naast de bekende disjogies, dat de rest ook erbij hoorde. Heel familiaal en, ja. en horizontaal van opbouw, van structuur, niks hiërarchie, ik begreep het ook al uit het verhaal van Kees Mann in het veld. Uh, Lekker wild doen. En spontaan doen. Maar het was... Nou, er zat wel structuur in hoor. Dat, dat is begonnen wel. met uh, Willem van Koot en Joost te draaien. Die heeft toen heel veel moeite moeten doen. Om uh, vanaf 1965, toen de top 40 begon. Om daar een beetje structuur in te krijgen wat er gedraaid werd. Want dat was toch wel een beetje naar een ratje toe. Maar dankzij de popmuziek die heel erg opkwam werden er steeds meer platen voor de jeugd gedraaid. Ja, ik zei het al, Veronica was, uh, vol, zover ik me kan herinneren... en ook wat ik er na, daarna heb uh, over gelezen, onder andere van Auke Kok... toch wel heel modern bezig, ook op Amerikaans model... om uh, in te spelen op die behoeften van de jeugd. Ja, maar dat kwam ook door de omgeving om je heen natuurlijk. Er kwamen, het was af en toe gewoon niet te doen... er kwamen wel, wel 14 tot 15 Echt hele goede nieuwe plaat uit per week. Ja. ja en die, die, konden, die werden dan wel allemaal gedraaid. Maar ja, die kwamen niet allemaal in de top 40 uh, te, of, of zelfs aan de tipperade die toen er was terecht. Het was gewoon te veel. Ja. Jullie. Dat, ja, dat maakt Ad. natuurlijk ook die tijd. En daarom ontstonden er gelukkig ook heel veel bandjes in Nederland. En heel veel talenten, zangeretjes en, en noem maar op. En dat is wat uh, Veronica van nu het schip uh, eigenlijk, heb ik begrepen, wil voorzetten. Goed initiatief. Erik de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt uh, Ad gehoord. Ad, een van de iconen uit die tijd van Shots van de Rebellenclub, Club. Die elkaar allemaal bij de voornaam noemde. Die dat samen deden. Um, is het zo inderdaad dat jullie uh, enigszins dat voortzetten? Nou, dat, laat ik het zo zeggen. Dat wordt, uh, dat, uh, die, die, die tijden van toen ga je natuurlijk nooit van zo langzaam als leven meer terughalen. Maar ik vind altijd bij dit soort zaken moet je, moet, je, moet je goed opletten. dat je wel respect houdt voor het verleden. en een zeer frisse kijk op uh, de toekomst erop nahoudt. Dus kijk. Uh, niet, niet, blijven hangen, of... niet blijven hangen in nostalgie. Nee, dat heeft ook helemaal geen nut. Kijk, uh, als je dus nagaat dat je. Zo'n compleet schip nodig had om te mogen uitzenden. En dan moest je dat nog illegaal doen buiten de territoriale wateren, naar waar dat dan weer wel legaal was. En vervolgens uh, uh, moest je bandjes opnemen in Hilversum, dat moest dan naar een schip gebracht worden. Kijk, nu is het heel simpel: je pakt een computer en je pakt eigenlijk in feite een, uh, een, een programma wat, een, wat uh, een soort van radio kan uitspelen. En je hebt een radiostation. Dat is natuurlijk totaal niet te vergelijken met 50 jaar geleden. Nou en, heb ik hier, uh, een, ja, heb ik, hier een, ik zei het net al, uh, het was destijds natuurlijk ook gewoon gebaseerd op uh, de behoefte van een aantal uh, radiohandelaren, de VRON. Zegt Jan ja. Bakker, die ons altijd heel erg begeleidt van lijn 1. Achteraf bleken die zeezenders natuurlijk helemaal geen wegbereiders van de opstand tegen de gevestigde orde en zo, Maar een handig instrument in handen van de plaatindustrie Die alle belang hadden bij de gevestigde orde. Oh, ja, Dat je heb, goed, heb, heb, heb je er zo een weer? Yes. Uh, nee, maar ik, ik, denk dat, ik denk dat dat wel zo is. Ik denk dat de handelaren in, uh, in apparaten die ze wilden verkopen... Uh, uiteindelijk geluk hebben gehad met de tijdsgeest. Ik denk dat dat het een beetje was. Uh, uiteindelijk was Radio Veronica natuurlijk een reclamezender. Maar doordat eigenlijk Jong Nederland zich aan het ontpoppen was als een... Uh, als een generatie die een eigen wil had en die geen zin had om uh, te doen wat de oudere generatie ze oplegde vanuit de jaren 50. Ja, daar haakte Veronica natuurlijk handig op in. Overigens, uh, er werd nog steeds iedere dag om zeven uur begonnen met de mars van de dag hoor. Dus zo vooruitstrevend was het ook niet all the way. Maar Bouwman, was Bouwman, was het ook niet gewoon zo dat het naast elkaar bestond? Dat het en-en was? Dat je aan de ene kant ja. die geweldige bloei en die flow had van nieuwe muziek. En ja, ja. Daarnaast, dat het daarnaast commercieel werd gerangschikt in, uh, in het uh, exemplaar van de platenhandelaar? Nee, die, die platenindustrie was in het begin niet zo belangrijk. Die liep trouwens achter de feiten aan wat er gedraaid werd moest ze uitbrengen. Maar het ging er natuurlijk wel om de opzet was om geld te verdienen... Maar het was ook zo dat die directie zich eigenlijk totaal niet met het station bemoeide. Ze hadden maar één leus, geen politiek, geen godsdienst. En dan was het goed. Dat is ook de reden waarom het in de jaren zestig mee kon lopen... met de ontwikkelingen van de muziek. Er was absoluut geen bemoeienis. En dat had er in het begin best wel kunnen zijn. Want het liep financieel totaal niet. Het is steeds kantje boordje geweest... dat die, die spannende verhalen van de microfoon hingen aan een draadje. En de platen werden op de markt gekocht. En uh, dat is ook zo. De grammofoonplatenmaatschappijen in het begin... ...die stuurden hun vertegenwoordigers niet... ...omdat de omroepen als ze daarachter zouden komen... ...zouden dan hun platen niet meer draaien. Dus het is tot, tot 1966-67... ...brachten de plat, programma van platenmaatschappij... De, ...de muziek van de jeugd uit... Wat op Veronica gedraaid werd, die, die hobbelde daar gewoon achteraan. Erik... Dus die belangen waren er toen nog niet. Nee, het, was dat nog was pas later. niet het was nog niet zo'n enorme machinerie als later. Erik Zwart, wij staan dus met de bus naast het schip. Jij bent daar wat verder vandaan. Uh, wat vind je ervan dat hij hier ligt? En voor de doeleinden waar hij uiteindelijk hiervoor wordt bestemd? Ja, ik vind, nood, ik vind dat een heel goed streven. Ik denk dat dat ook... Een, uh... Ervoor zorgt dat dat stukje culturele historie, want daar staat het schip gewoon voor, het is een symbool, dat op die manier dat wel uitgedragen en op die manier wordt het ook een beetje voortgezet. Kijk, net wat ik zeg, er kunnen nog radio- en televisieuitzendingen vandaan kunnen komen. Zullen er ook vandaan komen? Uh, dat maakt het alleen maar leuk, van ja, dan zit je toch op zo'n schip. Maar het gaat een beetje om die historie eromheen. En tegelijkertijd kun je het als een nieuw podium beschouwen in Amsterdam. Uh, waar uh, jonge mensen een kans krijgen om zichzelf uh, te laten zien aan het grotere publiek. En dat moet klein beginnen. Nou, en daar is het een, ik, ik denk een uitstekende locatie. En in, in, ook in een uitstekende omgeving. Want die, uh, die maritieme omgeving die Amsterdam-Noord heeft gecreëerd. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi met de potten aan de andere kant van de Pier. Uh, de, de, de, de, de pannenkoekenboot. Er ligt een onderzeeër in die haven. Ja. Het is natuurlijk best. Het is eigenlijk wel rock'n'roll. Ik geloof nou. dat Erik weg is. Onder andere natuurlijk om mee te doen met de actie voor de Filipijnen. Um, even door dus hier in de bus. Um, zou je je eigenlijk niet gewoon op zee willen, willen liggen? Nou, uh, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat we hier een uh, perfecte locatie hebben... Het is een, uh, in december is een uh, vrij uh, robuust, uh, ruwe omgeving en daar uh, past volgens mij het schip perfect bij. Het wordt in ieder geval, om nog even duidelijk te maken... geen partyboot. Jij ja. komt onder andere uit uh, de sfeer van uh, Amsterdamse kunst. Uh, wie zat hier ook voor? wegbezuinigd? Wie zat hier ook voor, oh, weer, weer bij? Nou, we hebben, ik heb samen met uh, uit de Engelenbak inderdaad... Ja. Engelenbak is uh, wegbezuinigd. En Engelenbak uh, was natuurlijk ook een soort kweekvijver... waar heel veel talenten de kans kregen... En dat gold mijn inziens ook voor de uh, jaren 60, 70... dat Veronica Schip een hoop talenten een kans gaf. Je, en... kijkt, je kijkt Kees ja. Manutveld aan. Ja, maar dat klopt ook natuurlijk. Dat klopt. En dat is precies wat wij straks natuurlijk ook willen. We willen weer uh, de verbinding aangaan... en we willen graag dat uh, de talenten de kans krijgen om uh, door te breken. Kijk, nou, al die bentjes uit Volendam die zijn toch mooi in de bak gekomen... <laughs> Via Veronica. Hè? Ja, nou ja, dat was een strooming. En Den Haag, niet te vergeten. Golden Irring, wat dacht je daarvan? Outsiders. Ja. Maar wat is met Kees van Man in het veld gebeurd? Nou, Jij ik... moest van het schip af. Ja. En toen? En ik had daar een, een ommezwaai gemaakt van techniek naar nieuwslezen. En uh, ik heb mijn uh, spraak gecultiveerd door allerlei uh, lessen en cursussen te volgen. En uh, nu ben ik uh, coach, stemcoach, zeg maar. En in die tussentijd heb ik een internationaal stemmenbureau gedraaid, Multivoice. En uh, nu beperk ik mij tot uh, het kweken en het zoeken van uh, nieuw talent en uh, die <laughs> begeleiden. Kom je misschien ook wel weer op het schip terecht dan? Het, zou, het zou zomaar eens een keer kunnen om een leuke workshop te geven. Ja. Erik, het zwart die hangt nog wel degelijk. Uh, toch even tussendoor... Uh, Idealisme is jullie in het geheel niet vreemd, want jullie zijn ook betrokken bij uh, de grote inzamelingsactie van vandaag, toch? Zeker. En ik vind ook dat je een verantwoordelijkheid hebt op het moment dat je bij radio en televisie zit. om mee te doen aan dergelijke landelijke acties. Dus bij Radio Veronica hebben we vandaag een veiling. waarbij de Dishocchies een persoonlijk item te koop aanbieden tegen de hoogste bieder. En het geld wat daarmee opgehaald wordt, gaat naar het goede doel, naar Giro 555. Noem jouw persoonlijke item eens. Dat is uh, mijn allerlaatste, Erik, die zwart pilsje. Dus ik neem uh, met, uh, met tranen in mijn ogen afscheid uh, van het flesje. Ik heb vorig jaar een eigen biertje mogen maken. Je moet het ook snel opdrinken, want anders is het niet lekker meer. Nee. Maar of je ik was de kast bewaart het, dat is wel grappig. Het is een uniek uh, exemplaar. Een goed biertje en een goed jaar. Erik, zwart, ga jij daar verder mee bezig? Het is hartstikke druk vandaag met die actie. gaan wij nog even door over het schip met Ad Bouwman bijvoorbeeld. Hoe vind jij Ad... Uh, Oude technicus, atje, uh, dat, de, de, de, hoe, wat er nu mee gebeurt, dat het nu uiteindelijk hier bij die NSM-werf thuis komt in toch wel een redelijke rock roll omgeving Nou, ik, ik mocht daar gelukkig gisteren bij zijn. Ik vind het echt fantastisch, want er is natuurlijk in de loop der jaren wat afgezeuild met de oude dame. En ze heeft nou een mooie rustplaats gevonden daar. Het is werkelijk een schitterende omgeving. Tussen allerlei andere mooie martini uh, uh, grootheden Ja, ik, ik was daar zeer van... Uh, ja, laat ik zeggen, ik werd er heel blij van. Ja, want het is ook heel erg slecht geweest met die oude dame, hè? Ja, nou, ik weet niet of ze dat zo ervaren heeft natuurlijk. Maar ze heeft nogal wat lichtplaatsen gehad in de, de afgelopen jaren... En ik vind dit echt uh, schitterend. Ja, ja. Wat vind... Ik kijk er ook naar uit dan om, uh, om daar ook allemaal leuke dingen te gaan doen. Ja. Wat, wat vind je van de bestemming en de hier verwoorde bedoeling met uh, uh, allerlei talkshows en zo. En vooral talentontwikkeling. Ja, nou dat kan ik alleen maar toejuichen natuurlijk. Wij deden vroeger niet, niets anders. Alleen zaten wij natuurlijk uh, dan voornamelijk in de popmuziek voor bandjes, zangers uh, enzovoort enzovoort. En dit is gewoon veel breder. Dus dat kan alleen maar veel leuker worden. Reactie van uh, de nieuwe Leidsvrouw? Nou, dat vind ik hartstikke leuk, Ad, dat je dat zegt. Want ik, vond het, ik wil even nog zeggen dat ik het wel heel naar heb gevonden... dat het schip jarenlang in Antwerpen lag te verpieteren. Waar was je, Ad, al die tijd? Ja, ja, ja er waren, er in het begin echt... hebben wij wel wat uitzendingen ja. daar uh, gedaan. Ja. En... Uh... Nou, heel kort eventjes. We, we, de, ik was toen nog bezig met radio oh, Heb ik ook nog gedaan. Radio 192. Maar ja je krijgt dan toch met Belgen te maken. Er moet een of andere straalzender in een flat opgehangen worden. En en. Ja. Nou ja, voordat wij dat. We zouden om twaalf uur geloof ik in de lucht gaan. En om half vijf s middags was het lukt voor ons. Ja, maar die Belgen, dat, je kunt daar nooit boos op worden, want die zeggen, ah, maak je niet druk, dan vatten ze een pintje en dan komt het allemaal goed. Dankjewel. At, we hebben een vroegere piraat, piraat die heeft ingebeld. Ronald, je zat bij Radio Delmar, maar dat ging, niet mis, dat, ging, dat ging mis, vertel. Ja, dat ging, dat ging eigenlijk helemaal mis. Het was een project uh, wat eigenlijk begon met idealisme van een aantal mensen uit, uit een piratengeschiedenis. En daar was een icoon bij betrokken, de heer Gerard van Dam... die in de vroegere jaren Radio Caroline weer op de Noordzee had gebracht. En vanuit zijn idee met een piratenstation, een landelijk piratenstation... werd geopperd kunnen we dit niet vanaf een schip doen... En dat hebben we gedaan in 1978. Dat ging helemaal mis, want binnen Munverdijk lag het schip zowat op het strand. En dat lag toen in, in Maasluis. En later hebben we nog eens twee schepen aangekocht, waarvan het laatste schip. Uh, door veel idealisme van de jongens om ons heen, uh, het schip wel heeft uitgezonden. En als je dan de verhalen hoort, zoals Erik de Zwarte Bouwman, ja, dan hoor je toch wel terugkomen. Uh, je kan wel veel met idealisme zitten. Maar er was wel één ding heel belangrijk. Er moest ook geld verdiend worden, want de jongens die op het schip zaten, die moesten wel te eten en te drinken hebben. Maar het schip had ook olie nodig en water. En, uh, en dat moest daar op de een of andere manier komen. Dus je was altijd bezig, buiten je idealisme om, om geld te scoren, om zo'n project draaiende te houden. En als je dat nu helemaal Aangezien, ja, dat zei Erik Swart al. Dan is het al natuurlijk: al, je koopt een softwareprogramma en je kan op internet je eigen radiostation al beginnen. En dat staat in schil contrast met wat natuurlijk, uh, wat is het, 20, 30 jaar geleden was. De business is volledig veranderd. Eh, Nemit, hoe ga jij dit doen hier? Want je hebt in ieder geval niet voortdurend olie bij te tanken. Maar nee. hoe wordt dit gefinancierd? Nee. Nee, dat is klopt. het een stabiele basis? Ik heb een hele goede start gehad. Het is gewoon eigenlijk fantastisch om te zien. Ik moest uiteraard financiërder zoeken en sponsors zoeken. En tot mijn grote verbazing waren er gewoon zoveel bedrijven... die eigenlijk voor niks heel veel hebben gedaan. Of het nou gaat om de bouwtekeningen of de uh, inrichting. Uh, in een tijd waarin je... Uh, crisis heb en waar uh, kleine bedrijven eigenlijk ook de riem moesten aantrekken. Waar de, was er zoveel enthousiasme. En dankzij de sponsors heb ik tot nu toe heel veel kunnen realiseren. En dat heeft mij al een stuk ge, he, op weg geholpen. De geest is dus, het kan wel. Ja, absoluut. Zeker. Toch een beetje officieel piraten? Min of meer, ja. Nou ja, eigenlijk, ja, ja dat kun je in feite wel zeggen. Het is gewoon... Uh, het is gewoon zo bijzonder dat het zo erg leeft. Al die tijd dat we in Groningen hebben gelegen... kwamen er wel dagelijks bezoekers die even naar het schip wilden kijken. Het schip wilden aanraken. Daar lag hij om even opgelapt om een te worden. Eén jaar he? lang hebben we in Groningen gelegen om te verbouwen. en uh, Het was gewoon ontzettend mooi om te zien. Zulke warme reacties. Maar uh, in deze tijd, uh, Jeroen, moet je niet vergissen dat het gewoon... Uh, echt bijzonder is dat uh, vier, vijf bedrijven zeggen: Nou, niet met wij willen je helpen. En we gaan uh, de hand uit de mouw zetten. We zetten ons schouders eronder. We gaan financieren. We gaan onze tijd en energie erin stoppen. En dat is toch fantastisch. En wat doet de overheid? Heb je wat, heb je wat aan de gemeente? Amsterdam? Nou, de, onderwijs. De, de, een departement? De, de, qua overheid, qua subsidies en dergelijke niet. Uh, dat hebben we eerlijk gezegd ook niet aangevraagd. Maar enthousiasme ontbreekt zeker niet hier in Amsterdam. Ze wilden ons hier heel graag hebben. Overigens toen we in november vorig jaar vertrokken vanuit uh, België naar Groningen. Toen kwamen er allerlei aanvragen. Of willen jullie alsjeblieft hier komen liggen? En dat waren echt allerlei uithoeken in Nederland. We hebben voor Amsterdam gekozen. En Amsterdam, die heeft, uh, de gemeente, heeft er echt alles aan gedaan om het, ons ook, uh, om het allemaal soepeltjes te laten verlopen. Wordt het een soort balie aan boord? Mm. He? Van, het, van het kleine ja, ja, ja, ja. gartman naar de NDSM-werf? Meer. Het wordt veel meer. Het is, niet, uh, het is gewoon zoveel omvattend en dat is ook nodig in deze tijd. We moeten heel veel doen en heel veel nieuwe vernieuwende dingen... Uh, op het Viorica-schip doen, zodat er weer uh, verbinding is met de samenleving. Dus we gaan heel veel doen. Opnieuw, net als toen, op de huid van de tijd... maar op een heel andere manier. Absolute. Met hetzelfde schip. Wanneer gaat het open? We gaan 6, 7 december kan publiek, mag het publiek naar binnen... hebben we een prachtige muziekprogramma. En op 8 december is de officiële opening. Zwarte Piet is dan weg. Dan is Zwarte Piet weg. WK-kwalificatievoetbal <laughs> op Radio 1. Morgen om half negen, een Oefenwedstrijd. Kan er een kans komen, zeker. Die scoort ongelooflijk, maar waar? Van een goede avond. Nederland, Columbia. Ruimte om te schieten. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, NOS langs de lijn. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goedemorgen uit de taalglas. U spreekt met Anouk. Hoi, ik heb een ster. Uh, wat nu? Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt. Vandaag.